Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Ja, dit is Eewout de Jong met het NOS Journaal. In het hele land is uitbundig gevierd dat het Nederlands elftal de finale van het WK voetbal heeft bereikt. Nederland won gisteravond met 3-2 van Uruguay. Direct na het laatste fluitsignaal gingen overal euforische mensen de straat op. Onder meer het Leidseplein in Amsterdam, het Stadhuisplein in Rotterdam, het Plein in Den Haag en de Neuden in Utrecht stromen vol. Mensen sprongen in de gracht en klommen in lantaarnpalen. Bijna overal bleef het gezellig. Alleen in Den Haag kwamen tot grotere ongeregeldheden. Daar werden 18 mensen opgepakt. Nederland voetbalt in de finale zondag in Johannesburg tegen Duitsland of Spanje, die vanavond tegen elkaar spelen. In Japan is de voormalige actievoerder van Sea Shepherd, Piet Bethune veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk. De Nieuw-Zeelander was kapitein van een high-tech boot van de organisatie die tegen de walvisvaart protesteert. Het schip werd in januari geramd door een Japanse walvisvaarder en zonk. Betjoen klom een maand later aan boord om de kapitein te arresteren... maar hij werd zelf vastgezet en bij aankomst in Japan gearresteerd. De Britse troepen vertrekken waarschijnlijk voor het eind van het jaar... uit een van de gevaarlijkste districten in Afghanistan. De Britse media melden dat de Amerikanen de Sangin-vallei in de provincie Helmand overnemen. In de Vallei zijn de afgelopen jaren 99 Britten gesneuveld. Bijna een derde van het totale aantal Britse doden in Afghanistan. Groot-Brittannië heeft 9500 militairen in Afghanistan, bijna allemaal in Helmand. Prominente Nederlanders roepen de informateurs op om zich sterk te maken... voor een internationaal beleid gericht op duurzaamheid en armoedebestrijding... In een brief schrijven ze dat Nederland koploper moet willen zijn in het aanpakken van de grote uitdagingen van de 21ste eeuw, zoals de financiële crisis en de klimaatcrisis. De brief is ondertekend door onder andere oud rabel topman Wijfels, VVD'er Erika Terpstra en voormalig GroenLinks-leider Muller. Het weer, geregeld zon, vooral in het noorden en noordwesten, bewolkt en kans op wat regen. Temperatuur tussen 20 graden op de Wadden en 26 in Limburg. Dit was het Erdomme.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 Maar ik koos voor vanavond voor Colporters April in Paris. Silonius, Mank. feeling sad and lonely There's a service I can render Tell the one who loves you only I can be so